Zes uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedenavond. Het RIVM stelt het nationale hitteplan in werking. België heeft een nieuwe koning... en renners van start voor de laatste etappe Tour de France. Het weer vanavond blijft het lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen en dinsdag wat meer sluierwolken, maar ook weer flink wat zon. Landinwaarts wordt het dan 30 tot 32 graden. Bij zee is het net iets minder heet... Vanaf woensdag neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Wordt het minder heet, maar wel benauwder. Het KNMI heeft code geel afgegeven in verband met het warme weer. En ook het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag actief. Het RIVM heeft dat plan in werking gesteld... om kwetsbare groepen te beschermen tegen de hitte. Mark van Brugge is medisch milieukundige bij het RIVM. Goedenavond. Goedenavond. Wat is dat, dat uh, hitteplan? Dat is de methode die gekozen is om... Duidelijk te maken dat uh, aanhoudende hitte risico's met zich meebrengt. Dat is destijds samen met uh, het Rode Kruis en het KMI opgezet op verzoek van het ministerie van VWS. En, en, en staan daar dan, dan, uh, is dat een soort lijst van maatregelen die genomen moeten worden of die genomen worden? Het is een lijst van maatregelen die je kan nemen om uh, de hitte risico's te voorkomen. En er staat ook in wat de kwetsbare groepen zijn. Ja, en wat zijn die kwetsbare groepen? Ja, dat zijn eigenlijk uh, ouderen, chronisch zieken dat kan thuislozen, hele jonge kinderen, eigenlijk iedereen die uh, of niet goed voor zichzelf zorgt, of niet goed voor zichzelf kan zorgen, of die gewoon extra kwetsbaar is. Ja, en uh, ik denk bijvoorbeeld aan verzorgingstehuizen, die zouden dan, uh, dan maatregelen moeten of kunnen nemen. Nemen die uit zichzelf te weinig maatregelen? Ja, destijds, plannen... destijds wel, maar er zijn inmiddels uh, protocollen voor, uh, voor al die uh, verzorgingshuizen en uh, die worden ja, er wordt goed de hand gehouden voor zover we kunnen nagaan. En staat in dat hitteplan bijvoorbeeld ook uh, dingen die ik persoonlijk kan doen, concreet? Jazeker. En wat dan bijvoorbeeld? Ja, dat is natuurlijk allemaal niet heel, heel erg bijzonder. Dat is ook de dingen die elders staan. Maar wat wij het belangrijkste van het hitteplan vinden... is dat, uh, mensen, dat je eens moet nadenken over mensen in je omgeving... die misschien wat extra hulp nodig hebben. Ja. Ouderen, uh, <coughs> mensen die een slechter been zijn. Dat je denkt van, hé, hey, die zitten daar misschien wel een beetje... Uh, alleen op een kamertje te verpieteren in deze vakantietijd. Misschien moeten we daar iets extra's voor doen. Dat vind ik echt het belangrijkste ja, het dat, van het hitteplan. Dat we daar wat beter op letten. Het is eigenlijk een ja. oproep. Ja, en, en, en wat voor extra's kunnen we, kunnen we dan doen? Die nemen mensen opzoeken, zorgen dat ze genoeg drinken, bijvoorbeeld? Ja, dat is natuurlijk altijd heel lastig bij ouderen. Die hebben een verminderd dorstgevoel. En, uh, maar dat is heel belangrijk, dat je ze... Uh, en dat probeert extra te laten drinken. Uh -huh. En ook vraagt of ze dingen nodig hebben. En, uh, ja, ouderen zijn nog wel eens bang voor tocht. En die houden het dan alles potdicht... En dat is natuurlijk met deze hitte heel erg onverstandig. Ja. En um, als mensen willen weten wat ze kunnen of moeten doen, kunnen ze dat hitteplan ergens inzien? Krijgen we thuisgestuurd? Ja, er zijn. Uh, GGD's doen dat op verschillende manieren. Dat staat vaak in de plaatselijke krantjes. Maar alle websites, van de, veel websites van GGD's, is heel veel informatie te vinden. Ook op de RVM-website is informatie te vinden. Dus eigenlijk is al heel veel uh, digitaal beschikbaar. Oké, okay, nou de oproep is duidelijk. Dank u wel, Mark van Brugge van het RIVM. Dat... Geen dank. Mooie weer heeft trouwens tot grote drukte geleid aan de kust... en rond de recreatieplassen. Aan het begin van de middag riep de Utrechtse politiemensen op... om niet meer naar de recreatieplassen in die provincie te gaan. En vanmorgen stonden er lange files op de wegen naar de kust. Rond een uur of twee waren de meeste van die files opgelost. Toen waren de parkeerplaatsen in veel badplaatsen intussen allemaal vol. En Nederlanders die vandaag vertrokken naar het buitenland... die hadden weinig problemen, want de grootste drukte op de wegen... in vakantielanden als Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk was gisteren. Dit is het NOS Martijn van Beek. Er is een nieuwe koning der Belgen. Sinds vanmiddag is koning Filip het nieuwe staatshoofd van het land. Zijn vader tekende vanochtend de akte van abdicatie in het Koninklijk Paleis. Dames en heren. Ik zou u willen danken... Quant à la reine Paula, je voudrais simplement lui dire merci. En een gros kiss. Philippe, de plein succes dans cette tâche, à laquelle tu es bien préparé. En wat er nu gaat gebeuren, dat is dat deze akte dus ondertekend zal worden door niet minder dan 17 personen. En uh, de koning zelf, uiteraard, wat nu gebeurt.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 ...onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren. En daar zijn ze. Ik zie koning Filip nu zwaaien.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 Ja, het kwam allemaal zeer rustig op gang vandaag in Brussel... waar het publiek in de loop van de ochtend mondjesmaat toestroomde. Hier en daar een Belgische vlag, wat papieren en plastic kroontjes. En daartussen onze verslaggever, Mark Robin Visser. Als wij hier nou om ons heen kijken, we staan nu voor het Koninklijk Paleis. Op dit moment is de abdicatie gaande. Wij kunnen dat uh, eigenlijk niet volgen. Er is alleen daar een klein televisiescherm bij de, televisie, uh, bij de RT RTBF. Maar we maken het eigenlijk niet mee... Maar uh, ik denk dat het een goede sfeer is. Ja. Het is een hele rustige sfeer ook vooral. Er zijn uh, niet heel veel mensen. Nee, maar de mensen zullen komen, ah, ik denk. Die komen, later. Ja. Ja. die komen later. En u blijft hier met die twee vlaggen paraderen? Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Er staan hier een paar mensen. Die staan helemaal uitgedost in de, in de, in de tricolor met een, met een plastic kroontje op. Ja, Spreekt ja. u Nederlands? Ik spreek yeah. yeah. ja, een beetje Nederlands. In, in Nederland zag je in april ook die oranje opblaasbare kroontjes... en nu heeft er nu een in de Belgische uitvoering. Ja, ja, ja, ja, maar deze is, had ik nog dat. niet gezien. Deze is wel uniek. Ja, nee, er zijn er veel. Maar ja? Ja, jullie, zien, jullie, zien, jullie zullen er meer zien. Er komen er meer. Ja, ja er komen er meer. <laughs> Bedankt. Het komt hier in het Brussel allemaal even wat, even later, wat later op gang, denk ik. Of uh, iets? Ja, dat zou kunnen. Ja. Um, U hebt ook smink in uw gezicht gesmeerd, ook ja. de Belgische vlag? Dat klopt. Dat ik hoorde vanmorgen iemand zeggen, we zijn vandaag allemaal Belgen. Inderdaad, ja. Huh? Ik ben er zeker van dat er uh, mensen in het land... die uh, minder zin hebben om die te vieren en die minder koningsgezien zijn, maar ik vond het belangrijk om hier te zijn, ondanks dat ik van Antwerpen kom. Dus dat is een stad waar uh, misschien België nog minder populair is, maar ik wilde hier zijn en ik ben blij dat ik hier ben. Ja. Ik ben hier vandaag om de koning te steunen, want in de Vlaamse pers is er... Uh de voorbije weken heel veel negatieve berichtgeving geweest. En ik vind dat helemaal niet terecht. En ik vond dan dat we onze steun moesten komen betuigen. Ja. Wat vond u vooral negatief? Wat wilt u rechtzetten? Uh, gewoon alles wat negatief kon in beeld gebracht worden... Uh, werd negatief in beeld gebracht over de kosten van de monarchie... over... Uh, uh, de persoon van Philippe. En ik vond dat gewoon uh, helemaal niet terecht. En daarom ben ik daarom hier vandaag. Je ja. zit hier in de brandende zon te wachten op die balkonscène die straks ja. gaat, gaat plaatsvinden. Er wordt instemmend geknikt hier om het heen ook. Mensen sluiten zich bij u aan. En deze mensen die hier zitten, die hartstochtelijk uh, het Koningshuis uh, ondersteunen. Dat is ook eigenlijk... Een relatief kleine groep, misschien, want het is hier bepaald niet druk, mevrouw. Maar dat is ook maar een relatief Ik wil u niet beleven. <laughs> nee, maar dat is ook maar een relatief klein stukje van Brussel dat u nu ziet. Ja, dat is natuurlijk waar. Dus als je de hoek omgaat en de andere hoek omgaat, dan zal je daar nog veel meer Belgische balansenblazen zien happen. Voilà. Dus, het is nou, allemaal per se. Leven de Koning. Wat zegt u? Leven de Koningen! Een verslag van Mark Robin Visser. Bij verkiezingen in Japan heeft de liberaal-democratische partij... van premier Abe de meerderheid gehaald in de Senaat. Dat meldde Japanse media op basis van de exitpolls. Voor het eerst in jaren heeft een Japanse partij... nu een meerderheid in de beide kamers. En daarmee lijkt de weg vrij voor het doorvoeren van de Abenomics, De plannen van Abe die de Japanse economie moeten herstellen. Door het ontbreken van een meerderheid in het parlement en de Senaat... wisselde de politieke macht in Japan de laatste tijd vrijwel jaarlijks. Keer op keer werd een nieuwe premier gekozen.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 Het DNA-onderzoek is met zekerheid gebleken dat het dode dier... dat twee weken geleden werd gevonden bij Luttelgeest een wolf is. Eerder had Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden... op basis van lichaamskenmerken al gezegd dat dit voor 98 zeker was. Het wachten is nu nog op de uitkomst van onderzoek... naar de herkomst van de doodgereden wolf. En daaruit moet dan blijken of fauna-beheer Flevoland gelijk heeft... Want die organisatie zei eerder dat het dier bij Luttelgeest waarschijnlijk uit Duitsland afkomstig was. En hier was neergelegd bij wijze van grap. Nasser Chatli verruilt FC Twente voor Tottenham Hotspur. De Belgische aanvaller heeft voor vijf jaar getekend... bij de nummer vijf uit de Premier League van vorig jaar. Twente zou 7 miljoen euro krijgen voor Chadli. In het Olympisch stadion in Amsterdam... worden de Nederlandse kampioenschappen atletiek gehouden... En uh, die Andy, wat zijn de belangrijkste prestaties van vandaag? Er waren aardige resultaten. En Laten we beginnen met een paar met respect oudjes. Harold van Beek, snelwandelkampioen voor de twintigste keer. En Simon Vroemen, 3000 meter stiepel, voor de vijftiende titel vandaag opgegaan. Knap. Maar er waren ook toptijden gisteren. Tjurendi Martina op de 100 meter 1004. Rosina Hodden zagen we op de 100 meter horde met 1302. Maar je ziet ook dat de jeugd begint door te dringen. Nicky van Leuveren. 400 meter, toch geen echt Nederlands nummer, maar dat lijkt het te worden. Zij liep de vierde tijd ooit met haar 23 jaar. En wat te denken van de 400 meter bij de mannen. Jurgen Wielaar, de derde tijd ooit, 21 jaar pas. En we hebben ook nog een verrassende winnaar gezien op de 200 meter. Bij afwezigheid van onder andere Tjorendi Martina werd dat gewonnen door Dennis Pillekom. Goeie prestatie ook bij de discuswerpers. Erik Cadet... die de discus ruim 65 meter weerp. Veel talent gisteren en vandaag bij het NK Athletiek. En dat is goed voor de toekomst. Aan drie zware weken komt een einde. De laatste etappe van de 100 10ste Tour de France wordt vanavond verreden. Gio Lippens, eh, hoe smaakt de champagne? Nou, de champagne bij ons, ik weet niet hoe die smaakt, want we hebben nog niks gekregen. Maar onderweg zal dat zo meteen gaan gebeuren. Want uh, het is tra per traditie dat uh, bij de ploeg van de gele trui dragen... dat er champagne geserveerd wordt uit de auto in plastic bekertjes. Hoor, maak je maar geen zorgen. <laughs> maar in ieder geval, de renners die krijgen dan nog even wat champagne... en toosten dan op een uh, succesvolle uh, tour. Ze zijn net vertrokken uh, in, het, uh, in de kasteeltuin van Versailles. En het is uh, op dit moment echt een soort rondje door het park dat ze rijden. We zitten nog in de neutralisatie. Pas om kwart over zes al officieel het startsein worden gegeven voor deze etappe. En dan zal het wel losgaan in de richting van Parijs. Maar op dit moment reizen allemaal nog naast elkaar. Toegejuicht door veel publiek wat daar staat tussen die prachtige hagen in. We kennen natuurlijk allemaal die kasteeltuinen. En de gele truidrager, de man met het nummer 1, die rijdt keurig in het midden van het peloton. Zal zo meteen ook nog wel weer even vooraan komen rijden. Maar ja, het wordt de laatste etappe. Ik kijk ook naar de bolletjes-truidrager Nairo Quintana. Hij heeft zowel het bergklassement gewonnen als trui voor de beste jongeren gewonnen. Die heeft dus een fantastische tour achter de rug. En staat ook nog gewoon keurig bovenaan in dat klassement op het podium in ieder geval. Dat is natuurlijk ook heel erg knap. Hij staat op de tweede plek. Hij staat op de plek die een dikke week geleden nog werd ingenomen door Bouke Mollema. Maar Quintana is de man in bonus op dit moment. Eén man staat nog boven hem en dat is Christopher Froome. En dat peloton zoals was gebruikelijk natuurlijk op de Champs-Élysées in Parijs. Zo dadelijk veel meer in Radio Tour de France, hier op Radio 1. Ik besluit nog even de hoofdpunten van deze uitzending. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan in werking gesteld... om kwetsbare groepen zoals ouderen de komende dagen te beschermen tegen de hitte. In Brussel heeft de nieuwe koning der Belgen, Filip het defilé afgenomen. En vanavond wordt de Nationale Feestdag daar afgesloten met een groot vuurwerk... waar de nieuwe koning en koningin Mathilde ook bij zijn in Japan heeft de partij van premier Abe nu de meerderheid in beide kamers van het parlement. Radio e. De aanval, ja, daar gaat Vroom zelf. In één keer pats, pats, pats om te pedalen. Hij had niet uh, nog twee weken vangen moeten duren wat mij betreft. Nee, ik ben blij dat ik, uh, dat ik morgen of overmorgen lekker naar huis kan. Geer, let nou een beetje op, want daar gaat Joaquin Rodriguez met Nairo Quintana in het wiel. Dus dan was dit gewoon het maximale resultaat en uh, dan ben ik daar heel tevreden mee. Met Geo Levens, Sebastiaan Timmerman, Jeroen Wielaert, Steven Dalebout, Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. Goedenavond allemaal. Parijs is eigenlijk best dichtbij. Nog 133 kilometer tot aan de streep op de Champs-Elysees in Parijs. En dan kunnen die champagneflessen open. Want of je nou Christopher Froome bent of Sven Tuft, na ruim 3400 wedstrijdkilometers in drie weken, is toch iedereen blij dat het erop zit. Maar niet te vroeg die handen in die lucht. Want dan moeten we worden eerst nog helemaal van Versailles naar de élysées cgo ja, hemelsbreed is dat niet zo ver, maar ja, Veenendaal, Veenendaal is dat ook niet. En daar kunnen ze ook 200 kilometer over doen. Dus Parijs, Champs-Élysées, Versailles naar Champs-Élysées is 133,5 kilometer. Net iets langer dan de etappe van gisteren, maar gelukkig wel een stuk makkelijker. Twee coaches nog, twee van de vierde categorie, maar dat mag de renners niet verontrusten. En ze zijn gewoon nog niet eens echt begonnen. Ze zitten wel op de fiets, maar de neutralisatie is nog bezig. Straks valt de vlag en mogen de renners echt op weg naar de Champs-Élysées. Weg met Radio Tour de France Dimanche, 21 juillet 21e étape Versailles, Paris parijs en champs Élysées. Vive France! My heart is paralyzed My head was so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 to say goodbye. Dat zijn er heel wat in een liedje van drie minuten. Dat was de groep Train. Hebben ze het gezellig geo onderling? Want in die fase zitten ze nu, hè? Ja, ze hebben het erg gezellig onderling. En uh, Peter Sagan met zijn groene Sik, uh, die rijdt op dit moment op kop van het peloton. Pardon? Pardon? Joaquin, ja, groene Sik, echt waar. Groene sick. Hij heeft hem uh, helemaal groen geverfd. Dat baardje, dat ringbaardje dat hij heeft. Want hij rijdt natuurlijk ook in de groene trui op een groene fiets. En hij rijdt naast Joaquin Rodriguez. Purito genaamd in het Spaans als zijn bijnaam. En Purito betekent gewoon klein sigaartje. Nou die steekt hij op dit moment op. Terwijl hij daar gewoon nog in de neutralisatie rondrijdt. En Nairo Quintana, 23 jaar oud. De bolletjes trui dragen. Die kijkt hem aan van, joh ben jij gek geworden. Ik heb altijd begrepen van mijn ouders dat het heel erg slecht voor je is. Voor de gezondheid van een wielrenner om sigaren te roken. En zo maken ze constant grapjes. Renners die even van het parcours afrijden. Kon de kort trouwens daar ook. Ook kort achter die grote namen. Hij rijdt in elk geval even in beeld. En over grote namen gesproken. Ik zag zojuist even een paar heren hier voor de commentaartribune langs paraderen. Uh, meneer Indurain, vijf keer de Tour gewonnen. Joop Zoetemelk, natuurlijk de Tour gewonnen van 1980. Jan Jansen, Tour de France gewonnen. Ze kwamen even voorbij en zij zijn een van de vele hoge uh, pieten uit het uh, internationale wielrennen. De mannen die echt gepresteerd hebben op de fiets, die zijn uitgenodigd hier in deze Tour. Het schijnt dat ze al renners hebben uitgenodigd die de Tour ooit een keer hebben uitgereden. Dat zijn er nogal wat. Er zijn er natuurlijk ook veel overleden. Want de Tour, u weet het, aan de 100 ste editie toe. Maar dat geeft wel even aan hoe groot ze het hier willen aanpakken. Dat spektakel op de Champs-Élysées. En ik kijk ook naar de overkant, naar de tribune, waar al die genodigden zitten. Het is één groot spektakel. Bij de renners voorlopig nog even niet. Want die rijden keurig naast elkaar. Handjes boven op het stuur. Er gebeurt verder weinig geks. Behalve de gekke trucjes die ze altijd uithalen. En zojuist zag ik het. Del Evans, oud tourwinnaar naast uh, Christopher Froome die vandaag dus voor het eerst uh, mag uh, afsluiten als winnaar van de Ronde van Frankrijk. En die maakte zo'n gebaartje uh, met zijn hand, met zijn pols... een drinkgebaartje richting zijn mond. Zo van, jongen, waar blijft die champagne? Het is dus nog even wachten. In deze uitzending gaan we natuurlijk ook terugblikken op drie weken tour. Dat doen we straks met uh, onze vaste analisten. In de avond was dat altijd Henk Lubbeding en overdag um, Bart Voskamp. Die zijn hier zometeen ook. En um, in allerlei bijdragen kijken we terug op drie weken tour. Dus Froome rijdt daar in het geel. Ondanks alle aanvallen de afgelopen tijd van, uh, van Contador. Toch zal de ploegleider van Sky, Servaas Knaven, het benauwd hebben gehad. Vooral in de afdalingen. Waar de Spanjaard nog alle trucjes uitprobeerde om Froome zenuwachtig te maken. Jeroen Wilaat maakte de volgende bijdrage. De sproom, Rapporten een 3e étape sur de route van de Tour. Er zijn 20 seconden voor cela. a priori, Fred. Hij terminer devant Alberto Contador Chris Froome. Chris is aan het proberen van Alberto Contador. Hij komt zonder probleem. Bijna 9 seconden voor... Veel opwinding op Radio Monte Carlo... want de suspense zat nog in een voorsprong van Alberto Contador in het begin. Zeg van Ja, dat klopt. Uh, ja, Contador ging sneller van start dan, uh, dan Froomey. Ik geloof wel, op de eerste berg was Vroem wel iets sneller, maar na, na de eerste afdaling was Contador uh, 18 of 20 seconden voor op, uh, op Vroem. Dus uh, ja, dat was uh, in één keer wel een verschil. Maar ja, daarna op de, op de klim uh, maakte hij weer tijd goed. En uh, op het einde met, met zijn tijdritfiets en uh, in de afdaling heeft hij gewoon super, super hard gereden. En uh, in totaal denk ik nog 18 seconden gepakt op, uh, op Contador. Contador neemt alle risico's. Froome was nog ingehouden. Deed dat niet? Nee, ja, het is ook niet nodig. Uh, hij heeft een ruime voorsprong. En het is niet nodig om uh, op zo'n moment uh, alles te verliezen. En Contador die, die, die moest tijd winnen. En niet zozeer, ja, die neemt alle risico's. Niet, niet in de hoop dat het eruit te pakken. Maar wel om, om de naaste concurrenten die, die, die net voor en net achter hem staan... Uh, zover mogelijk achter zich te houden. Maar ze komen een de de Die Maar in Dan komt de waardering van de oude knarren. Bernard Hinault, eerst in lokale pers hier. Noemt Vroom een kostol. Een hele sterke, een slimme. En dan zowaar Joop Soetemelk, ook op Radio Monte Carlo. Die zich erbij aansluit. Die het gewoon een hele sterke renner vindt. Zonder enige twijfel van de oude camper. Ja, nee, het is ook uh, absoluut geen twijfel over dat, uh, dat het een heel goede renner is. Dus je ziet dat hij in de vlakke tijdrit uh, tweede wordt achter de wereldkampioen, Tony Maarten. En vandaag, denk ik ook omdat hij de tijdrit gewoon heel goed ingedeeld heeft. En heel, heel slim aangepakt heeft. Uh, ja, is hij de beste van alle klassementsrenners. En ja, dat is gewoon heel zijn manier van koersen. Uh, hij is een aanvallende renner. En dat denk ik dat dat heel veel mensen aanspreekt. Hij, uh, hij hoeft niet aan te vallen, want hij heeft al vier minuten. Uh, of drie minuten, noem maar op. Maar hij doet het wel. En uh, dat, is, dat, dat is gewoon zijn passie. Dat, dat is hoe Chris Froem is. Die is soms gewoon niet, niet, te, niet te houden, niet te temmen. Vandaag gaat het dus ook weer over puur wielrennen. Namelijk die materiaalkeus, de indeling. Het kennen van de koers. Ja, nee dat is. Sport. Sport, ja, dat is. We hebben al 2,5 uh, weken super mooie wielersport gezien. En uh, ik denk voor het Nederlandse wielrennen super mooie weken gehad. Mollen maar vandaag de doorheen. Ja, ja maar. Het, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Het, het is wel de Tour de France. En hoe weet het, uh, Bouke die, die, die. Ja, heeft misschien iets mindere tijd gereden. Waardoor het komt, dat weet, dat weet ik niet. Maar hij staat nog wel vierde. Maar de Tour is nog niet voorbij. En uh, hij kan zomaar weer uh, een plekje opschuiven. Terug dan naar het essentiële duel dat ook van tevoren voorspeld is Vroom Contador. Op Radio Monte Carlo zeggen ze dan dat het ook psychologie is. Twee ego's tegen elkaar. Ja. Daarom wil Froome ook winnen. Ja, tuurlijk wil Niks hij... Niks weggeven? Nee, hij wil natuurlijk de motivatie denk ik, voor iedereen is om, om te winnen. En, en, en het is zeker mooi als je iemand kunt kloppen die de Tour al eens gewonnen heeft. En uh, dat, dat, dat is een extra stimulans. Maar Contador voorspelt nog een groot nummer in de Alpen. Ja, maar dat verwacht ik ook wel. Zeker. En, maar ik denk, ik ben, ben wel van overtuigd dat uh, Froome in normale omstandigheden... niet onder hoeft te doen voor, uh, voor de allerbeste content, hoor, die we nu toch langzaamaan beginnen te zien. We spreken in jullie hotel even buiten Embrun. Wat voor indruk maakt Chris Froome dan s'avonds voor de luisteraars... die s'avonds ook daar benieuwd naar zijn? Straalt hij ook iets uit wat uitstraalt op de rest van het team? Vertrouwen, ja. sereniteit... Ja, absoluut. Hij, hij, hij, hij lacht altijd. Hij is altijd blij. En uh, iedereen krijgt een bedankje voor wat dan ook. En uh, hij is gewoon wat dat betreft exact dezelfde. En als je hem voor de start ziet, dan, dan is hij ook gewoon heel relaxed. Zoals vandaag voor de tijdrit. Dan, dan maakt hij een praatje met, met, met, met mensen die hij kent. Of, of misschien wel iemand die hij niet kent. En neemt daar de tijd voor. En hij is wat dat betreft gewoon heel relaxed. En uh, ik had wel gedacht misschien... Verandert dat wel in de loop van de, van, van de Tour, omdat hij ja, constant in de belangstelling staat. maar Hij is nog steeds de, de gentleman die hij voor de Tour was, die hij vorig jaar was... en die ik 2,5 jaar geleden voor het eerst heb ontmoet. Een leider van het subtiele gebaar. Ja, ja ik, ik denk iedereen is heel blij met hem. En... Geen man met die de knoeter er overheen ligt. Nee, op zijn tijd doet hij dat wel, maar op zijn manier. En, en, en, en op een andere manier als dat heel veel andere mensen doen. Maar je ziet... Op deze manier werkt het ook. Je hoeft niet altijd uh, maar uh, te schreeuwen en te roepen. Je kunt ook op een nette manier, op een normale manier... kun je mensen ook dingen duidelijk maken en overtuigen. En zorgen dat ze hun werk doen. Dat zei ploegleider van uh, Sky Servas-Knaven tegen Jeroen France. Met Bianco was hoe ga, dat? Hoe gaat het eigenlijk met Bianco? Dancing in the street. Wat een ontzettend ja, Als die renner zo flauw doen, kunnen wij dat toch ook wel een beetje. zeggen hem nog één keer. Hoe gaat het eigenlijk met Bianco? <laughs> Goed, de toon is gezet. We zijn er nog tot 11 uur, dames en heren. En uh, in deze komende uren volgen we natuurlijk de laatste etappen in deze honderdste Tour de France. En we kijken terug op bijvoorbeeld de ronde van de sponsor Belkin. Contador heeft het moeilijk, Valverde heeft het moeilijk in het wiel van Contador. En dan zal het toch ongelooflijk zijn als we dadelijk twee Nederlanders hebben in de top 5. Want Froome rijdt op heide pop, 42 seconden erachter, Richie Porte. dan Valverde op 1-0-3. Dan Laurens Stendam en dan Bouken Mollema. Onvoorstelbaar, dit hadden we nooit verwacht. Ik denk nou, ga ik op, op, op, op jacht naar Valverde, die kon jammer genoeg niet pakken. Hè. Ook omdat ik Bouken zegt komen, Het heeft gewacht. Valverde komt eraan en Mollema die komt eraan, die probeert nog even voorbij te rijden. Het lukt hem niet, Valverde wordt 3 op 1-10, ik voelde me de afgelopen week al heel goed. En, uh, ja, ik ben uh, super blij dat het uh, nu ook meteen uitkomt in die eerste bergrit. Ja, dit is een rit waarvan ze over 50 jaar nog zeggen van: wist je nog die rit daar uh, in de richting van Bannière. Die rit waar alles op de kop werd gezet. Ongelooflijk, we waren toch een uh, vlak land van uh, polderwegen. Waar dan je uh, het, uh, de knoester tegen de wind in uh, moeten rijden in waaienvorming. En nu gewoon vier Nederlanders in deze groep tussen de dennen en naalden door de dennenbomen door. Onvoorstelbaar, de man die berg op kan sprinten. Die laat het gewoon, die maakt het af. En die gaat gewoon hier de overwinning pakken. Dat was wel jammer eigenlijk, want we hadden met mollenmaak. Ja, Hans. Midden, ja, het tweede doel van ons is natuurlijk een rit winnen hier links en rechts. En uh, daar was vandaag gewoon een kans voor geweest. En de mannen van welk jaar, ze komen ook keurig over de streep. Robert Geesink, helemaal moe gestreden. Goed, uh, het is nog steeds twee weken te gaan. En ik ben geval heel blij hoe uh, ja, de benen nu aanvoelen, af, dit weekend dan. En, uh... Gaan we weer verder met het klassement. Vroom dus nog steeds één. Valverde op de tweede plaats. Bauco Mollema op de derde plek, ook Richie Poort voorbij. Ja, met de positie in het klassement, uh, ja, daar ik van tevoren uh, niet op gereken. Laurens ten Dam op de vierde plaats. Ja, het gaat gewoon heel lekker en zo houden zo. Na een hè, we hebben dan een slachtveld al gemaakt. Alejandro Valverde, de nummer twee in het perotor, in de algemene klassement. Die rijdt op dit moment lekker. 55 kilometer begon het hele spel eigenlijk. En, uh, daar hebben we volgens gas gereden met Quickstep. Wat een krankzinnig mooie etappe is dit. Breekt het of breekt het niet? Het breekt hoor. De Gele Trui moet nu ineens het gat gaan dichtrijden. Die kijkt achterop. Waar zijn mijn ploeggenoten? Er is een eerste groepje weg en de Gele Trui die laat het gat vallen. En dat geeft maar aan wat voor fantastische tijdrit Bouke Mollema heeft gereden... op het moment dat het moest. Vollemaat en ten Dam zijn eraf, samen met Roman Kreuziger. Misschien zijn ze verstandig en denken ze, we rijden ons eigen tempo naar boven. Maar het zijn uh, Contador, Christopher Froome en uh, Richie Pot, die op dit moment gedrieën uh, aan koppen rijden. Ja, toen Porte op kop kwam, toen ging het ineens uh, ja, een stuk harder. En uh, ja, toen uh, de een naar de ander, die, uh, die ging eraf. En... Ik moest ook passen, maar ja, kwamen, ja, we zaten met een groepje erachter. Dus. Daarachter daar, uh, probeert Tendam nu Bouke Mollema op sleeftoud te nemen. Want uh, Tendam gaat naar de voorkant van die uh, groep. Op een gegeven moment hebben we gewoon de beslissing gemaakt dat ik moest gaan rijden en Bauken zei dat hij alleen nog maar kan volgen. En uh, <lacht> ja. Ja, dan kan je beter niet op kop rijden, want dan.. Uh...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 We zien dat uh, heel wat mannen in de problemen zijn. Hier zien we het, hoor. Bouwke Mollema, Lars Petter Nordhaug, die rijdt vlak voor hem. Die probeert hem nog naar die groep te slepen, maar als je kijkt naar de lichaamstaal van Bouwke Mollema, de mondwagen wijd open, de tong een beetje naar buiten, dan zie je dat hij moet afhaken. Vond hem gisteren na die tijdrit uh, al niet helemaal fit. En, uh...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 Dat was uh, team Belkin. Laten we um, Bauke Mollema en Laurens ten Dam daar als eerste maar eens even uitpikken. Dat lijkt me niet zo'n hele gekke gedachte. Henk Lubberding, Bart Voskamp. Um, eerst maar eens even over Bauke Mollema. Denken jullie nog wel eens terug aan dat moment dat hij zo rakelings langs die uh, lantaarnpaal loopt? ja. Inderdaad, dat was inderdaad uh, nipt. Want dat had inderdaad een hele andere tour geweest. Want die schiet echt uh, rakelings langs een lantaarnpaal... en land bovenop een renner, volgens mij. Daar ja. is, is die echt heel goed weggekomen. Corsica ja. ja. was dat. Ja, ja. ja, dat was ja tweede, in tweede rit. Ja, nee, het hangt dus ook samen met uh, het hangt ook af van geluk natuurlijk, om mee te beginnen. Ja, hij dwingt ook af. Je kunt hem ook tegen die lantaarnpaal zetten. Dus het is ook wel een kwestie van stuurmanskunst. Maar hij had wel echt geluk dat hij uit kon wijken. En dat hij uh, ja, de ruimte had om langs die lantaarnpaal te gaan. Volgens mij vergat hij eerst te remmen. Of hij dacht, ik rem niet en dan kan ik zo weer aanpikken van voren. Maar ja, het was een hele rare actie inderdaad. Nou, volgens mij had hij geen tijd om te denken hoor. Maar de rest stond al stil. Ja, maar er was maar één opening en dan ging hij door. Maar wel hard, toch? En, uh, en, en heel hard. Ja. Heel hard was het. En ja. dat je dan, dan heb je gewoon geluk dat je die lantaarnpaal kon omzeilen. Dat is, dat is feit. Maar je hoefde er niet van zijn lijn af. Hij, hij reed gewoon. Nou ja, als een raket ging hij er langs. Een raket ja. rechtdoor. door. Ja, en hij valde ook nog bovenop een ander ook nog gunstig. Ja. Maar dat hebben we natuurlijk de laatste jaren anders gezien. Uh, toen was het nog Rabo. Toen zat in het begin in de eerste week, of de eerste dagen, zat alles tegen. Ja. Dus laten we zeggen, dan het zit mee. het nu mee. Ja. Ik vond toch Corsica, vond ik alles meevallen. De renners hebben, ze, hebben elkaar zo bang gemaakt dat het zo gevaarlijk zou worden. En, uh, De bochten. Ja, Slecht, en, uh, en ze waren ja. blij dat er een groepje weg was. En het hele peloton was weer op hun gemak. Ja, ze hadden niks liever. En al die ploegleiders hebben, daar denk ik ook, uh, waren het er ook allemaal mee eens. Dus groepje weg, jongens. En uh, het worden toch massasprintjes, dus... Uh, Rustig blijven in peloton. Dit is geluk, hè, zeg jij net, van, van Mollema... die dan uh, net wel langs die uh, lantaarnpaal gaat... waar dat vorig jaar bijvoorbeeld niet gebeurde. Sowieso is er een, een nieuw elan, lijkt het, bij die ploeg. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de jaren Rabo, uh, Bart. Hoe, is dat, klopt dat, zie jij dat ook? Nieuw elan binnen het peloton, Ja, maar ook, ook de, de manier van koersen misschien wel. Ja, ik, het, het is inderdaad wel, je ziet wel iets anders in het peloton. Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld uh, het, het aantal uitvallers. We hebben het over een hele zware toer, uh, tour met nog uh, gigantische Alpgekools op het laatst. En dan vind ik het aantal uitvallers echt laag. En als je dan uh, degenen die echt gecrashed zijn en daardoor echt uit moeten stappen, vind ik het aantal uitvallers best laag. Dus wat dat betreft is het allemaal wel een beetje anders. Het is ook wat dichter naar elkaar gegroeid. Wow. Ik bedoel ook vooral Nieuw-Eeland bij uh, de huidige Belkin ploeg. Uh, qua uitstraling bedoel je. Ja, maar ook hoe ze, hoe ze rijden bijvoorbeeld. Ja, ja zeker. Ze van zijn... van Rabel werd altijd gezegd dat het een beetje afwachtend nou, en... ja, we hebben het in ieder geval wel. wel uh, wat ik bijvoorbeeld, nou goed, het lopen wel heel ver vooruit. Maar bijvoorbeeld als voorbeeldje de waaierrit, dat ze echt dingetjes hadden van. Uh, we gaan dit doen en, en, en een plan. En een plan waar ze zich aan houden. En een plan wat gewoon perfect wordt uitgevoerd. En in het verleden was het wel vaak een beetje van. Uh, nou ja, we zien het allemaal wel. En, en ook heel veel, heel veel indekken van tevoren. Een verwachtingspatroon heel laag hebben. Ja, wat dat betreft uh, zijn ze wel iets volwassener geworden. Hebben ze ook wel wat uitspraken gedaan. Er is de afgelopen tijd ook wel wat lacherig over gedaan... in al die praatshows hè, over de invloed van de ploegleiding. Rijn Zeeman met name, die het vooral wetenschappelijk benadert. Nico Verhoeven, die, ja, die ook een bepaalde stijl neerlegt. Hoe kijk jij daarnaar, Henk? Is dat, is dat, kan dat een, een verschil maken of is het toch gewoon de jongens die het moeten doen? Nou, ik vind echt dat de jongen, die jongens die, die hebben het echt gedaan En nu, wat ik net al zei, het is allemaal meegevallen in het begin. Ze hebben, ze hebben eigenlijk geen tegenslag gekend. En alle andere jaren was het gelijk de eerste twee, drie dagen was dat, was dat bingo... En, uh, ja, en dat gaat tussen de oortjes werken. En heb je daar dan de juiste mensen voor... en hebben ze die nou nu beter dan als in, het, in het verleden? Daar heb ik zonder mijn twijfels over. Want ik zeg nou, maar als... Uh, ja, waar die begon net over het, waaien, het waaienverhaal. Maar ook daar hebben ze, hebben ze geen lef gehad. In mijn ogen hadden ze daar geen lef. Nee, ze gingen nee, mee? Nee, het was, het was kick, quickstep die, die, uh, ja die eigenlijk begon... En, en of je dan een bespreking hebt gehad voor die tijd of niet... dat maakt allemaal niks uit. Wij voelden vroeger ook van... Uh, oh, er komende drie voorbij of vier voorbij. Uh, jongens, het gaat gebeuren. Ja, dat is een koers aanvoelen. Als daar als een koers of een ploegleider jou dat moet uitleggen... jongens, daar ben je altijd eens. Daar ben je altijd eens. Dus je, je voelt al... Uh, uh, uh, alleen, het wordt ze nu nog duidelijker verteld... daar en daar is de, is de wind op de kant. Dus zorg dat je van voren bent. Nou, Dat hadden ze heel goed bestudeerd... Ja, maar jongens, moet je daar echt een parcours voor verkennen? Ik denk, als je het routeschema route bekijkt... je weet hoe de route loopt dan weet je, en je weet hoe de wind staat... Ja, dan kun je theoretisch kun je precies zeggen van... jongens, daar komt de wind op de kant en daar zitten jullie allemaal van voren. Ja, in het verleden was het zo, de laatste twee jaar vooral... al die ploegleiders begonnen in het oortje te toeteren en nu, en nu naar voren... En nu gaan ze het wat tactischer doen en, en proberen toch ook op een manier de, de concurrent in slaap te doen. Jongens, niet overlullen. Wij moeten zorgen dat we daar en daar zijn. Ja, en, en, en ze sliepen bij Quickster in het hotel. En uh, ja, ze wisten ook wel dat Kevin dus nog belang had. Dus uh, kijk, dan, dan, dan vind je elkaar. Maar al hadden ze elkaar van tevoren niet gesproken. Als, als Quickster begint, maar ja. heb je dan lef als, het, als er een als er een is waar het verder valt? of in dit geval defect rijdt, ja. heb je dan het level om door te rijden. Dat hadden ze weer niet. Het was Terftra, die dus die jongens nog een beetje zit op te porren. Eh, jongens, uh, gaan jullie nog wachten op wel verder? Dat hij nog uh, dadelijk tegen jullie zei, dankjewel dat we terugkomen. Kijk, daar. Terfstra is een heel andere renner. Die is ook om die reden weggegaan bij, bij Rabo destijds. Veel meer een lefgoos. Ja, maar uh, koers is koers. En, en, en, en daar is niet allemaal vriendjes zijn oh. en... Uh, maar ah, één, alles... één ding, Henk, is uh, uh, wel duidelijk. De, de, de sponsor Belkin valt wel met neus in de boter. Dat kun je wel zeggen. Maar <laughs> dat heeft Rabo ook aan zichzelf te danken. Die, die trekken de stekker eruit. Terwijl dat ze allemaal goed bezig waren op hun manier... om de boel uh, schoon en, en netjes op orde te krijgen. Maar ja, uh, er zat nog het een en ander aan te komen... aan negatieve publiciteit. En ze dachten misschien op deze manier... zo min mogelijk ermee te maken te krijgen. Ja, en uh, ja... Ik heb, ik heb van begin af aan gezegd. Ik snap niet dat zo'n grote sponsor zoveel jaren in, in de wielersport... dat die de stekker er op dit moment uittrekken. Je staat toch achter je jongens. Je, je, je roept dat je nu goed bezig bent. Ja, dan moet je ook even wat de blaren zitten van hetgeen wat uh, achter de rug is. Ja. Lijkt mij. Ze stonden niet meer achter de wielenwereld. Daar nou wilden ja, ze geen onderdeel meer van uitmaken. In ieder geval niet in, niet in de professionele, maar ze doen nog wel in de opleiding. En, en, en financieel uh, ondersteunen ze ook de boel. Dus allemaal correct. Alleen... Ja, in mijn ogen bewijs je de, de, de wielersport geen dienst meer om, om op dat moment eruit te staan. Hoe zouden ze nu Bart naar, uh, naar deze Tour hebben gekeken? Tja, wat, wat Henk zegt, volgens mij moeten ze zich achter de oren krabben. En ik sluit me aan bij het verhaal dat het, ja, als de wielersport eigenlijk al aan het veranderen is... En dat je op dat moment de stekker eruit trekt, is natuurlijk heel slecht. En wat dat betreft vind ik ze het ook wel een beetje van dat ze dit succes niet meemaken. Ze hebben natuurlijk zoveel jaren erin gestoken. En uh, ja, ook, ook in slechte tijden. En volgens mij moet een bank dat doen, ook in slechte tijden moet je de boel ondersteunen. En dat hebben ze niet gedaan. Nou, een belkin die zit er net bij en volgens mij nog niet met heel veel geld. En ze plukken maximaal de vruchten ervan. Dus uh, is misschien ook een stimulans weer voor andere sponsoren. Die zien dat het gewoon heel goed, zien dat het heel goed gaat. En, uh, daardoor ook misschien weer in de wielersport willen stappen. We, we hebben de afgelopen weken toch een lichte Hosanna-beweging in Nederland gezien. Hè? En dat ging het vooral over uh, Mollema en Dam. Zes uh, en dertien worden ze allebei. Kunnen we daar tevreden over zijn? Nou, tevreden vind ik een groot woord. Ik vind het niet slecht. En natuurlijk... Uh, he, wordt, nu wordt er gezegd van ja, maar als we dit van tevoren hadden bedacht... dan waren we tevreden geweest. Maar als je op het moment dat je het podium ins, of eigenlijk op het podium staat... He, een aantal berkenritten hebben gehad... en ze, ze staan er gewoon uh, twee en en vier of zoiets. Mm -hmm. ja, twee en vijf geloof ik. Dan moet je ja. je doelstelling ook bijstellen. Dan, dan ben je zo dichtbij. Dan kan het toch niet zo zijn als je in die laatste week steeds wat verder achteruit gaat dat je dan achteraf zegt van, goh, we hebben een goede tour gehad. Ik vind dat die jongens zich fantastisch hebben geweerd. Want ze waren kapot en ze waren leeg. En ze hebben eigenlijk relatief weinig verloren. Dus karakter uh, zij geprezen. Maar om nou te zeggen van, het was, het was een geweldige tour. Ja, de eerste twee weken en de laatste week ja, was het helaas op. Dus, ja. Hebben wij daar met z'n allen niet een beetje te schreeuwerig over gedaan? Ja, kijk, wanneer, wanneer we dus uh, een Nederlander uh, op de tweede plaats hebben staan... dan is dat maar Hosanna. Maar we zijn eigenlijk vergeten hoe is hij op die tweede plek terechtgekomen? En, en uh, ja, we hebben natuurlijk uh, bepaalde uitvallers gehad. Jurgen van den Broek. Uh, we hebben klassementmannen uh, zoals Evans en zo... die hadden we allemaal veel hoger ingeschaald. Die BMC-ploeg drie keer niks. Van Gadre hadden we ook hoger. In. Dus ik noem er nu al even drie op bij Astana... Ook drie mannen, uh, geloof ik, in, in anderhalf anderhalve week of in de weektijd ook naar huis. Uh, ook de klassementman. mentman. Ja, dat verandert zoveel. Maar goed, dat is ook een kwaliteit dat je er juist nog wel bent natuurlijk, zoals Mollema dan. Ja, uh, natuurlijk. Maar ik kom dan even terug op jaren geleden. Mijn gezing wordt ook vijfde in de nou. toer. We waren niet zo tevreden. Nee. Ik kan me ook niet maar, herinneren dat we toen helemaal uh, helemaal hoog liepen. Nee, nee, maar dat, dat komt was puur anders. omdat ja. we even op die tweede plaats hebben gestaan. Ja. En zo dichtbij. Maar kijk, ik, ik probeer dan nou toch realistisch te zijn en te kijken van uh, hoe is hij daar terechtgekomen. En uh, het heeft allemaal enorm meegezitten. Want het verhaal van Verder, waar we het net over hadden, ja, die hebben een gigantische te tegenslag gehad. Ook aan hun eigen, eigen te danken. Want dat is natuurlijk de, de stomste zet die. verloren daar tien minuten, geloof ik, hè, in die beursteetappen. In die e ja, maar jongens, happen. dat is zo amateuristisch. Uh, ik snap niet dat ze met een wiel zitten te prutsen. Ik, ik ben al zo lang gestopt. Maar ik weet nog dat ik in 1987 mijn eerste Tour reed. <laughs> en dat, uh, dat Henny Kuyber de kopman was. Die had de hele dag uh, Jozef de kouwe bij hem rijden. Of de kouwe was eraf... Maar nou zat er zat hopelijk nog iemand anders op, op, op een fiets waar hij op weg kwam. Maar José de Kouwer had exact dezelfde afmetingen van de fiets als Henny Kuiper. Afspraak was vanaf dag één. De Kouwer blijft zo lang mogelijk bij Kuiper. Uh, in de finale, lek rijden, wiel, uh, geen wielen, fiets. Ja. En alle rondes was dat, was dat bij ons gewoon vanzelfsprekend. Ja. Of je, je had iemand bij je waar je niet op een fiets kon. Maar nu stonden er vier mannen om hem heen. Nou, ik zag al zo dat er drie fietsen voor hem geschikt waren. Ik begreep ook dat die proefleden van Mo Mo Mo Movistar daar ook heel boos over was. Want dat was ook bij hun de afspraak inderdaad. Gewoon fiets wisselen, ja. niet het wiel wisselen. Ja. Moet... Ja. En dat is dus het gevaar wanneer je dus allemaal van die uh, coaches uh, in zo'n ploeg hebt... en die alles voorkouwen... dat renners op dit soort momenten zelf niet meer kunnen denken. Nee. En, nee. En, en ik zeg altijd, sport moet je... Ja, dat is instinctief gevoelsmatig, moet je dingen doen... En die jongens die zijn daar denk ik kwijt. We hadden het even over Geesink. Want dan was het 2010 volgens mij. Die jongens ja. was die vijfde. Ja. Dat hebben we hebben even nagezocht. Uh, Bart, je hebt ook een paar keer gezegd... Als ik, als ik zijn interviews en zo zie... heb ik het idee dat die jongen een soort bevrijd is... nu hij geen kopman meer is. Maar is dat achteraf een goede keuze geweest? Dat hij geen kopman... Ja, ik, ik, ben, er, ik ben ervan overtuigd dat hij voor het kopmanschap... dat hem dat te zwaar, te zwaar op hem drukt. En dat hij daar heel moeilijk mee om kan gaan. Dat hebben, dat hebben we nu een aantal jaren meegemaakt. En nu hij gestart is eigenlijk met, de, met het idee van... we gaan voor een ritwinst vond ik op zich goed. Alleen ja, kregen we een situatie dat Mollema... in één keer uh, zo kort in het klassement stond. Dus Geestink, die ging zich eigenlijk opofferen... Om, uh, om Mollema bij te staan. Maar ik vind dan niet dat je dat je, je zo ver moet opofferen... Uh, dat je geen kans meer ziet om voor een te gaan. Hij heeft het op het einde wel gedaan. Maar ja, dan, dan, komt hij toch, uh, dan komt hij toch eigenlijk wel tekort. Maar ik vond het wel een verademing om voor de camera te zien... en in de, in de interviews te beluisteren... dat hij gewoon wel heel opgelucht was en vrolijk en, en goed te pas. Maar... Uh, het lijkt wel of hij echt aan zelfvertrouwen weer heeft gewonnen, deze Tour. Nou, nee, ik denk dat er gewoon een, een druk van hem is afgevallen. Ik denk dat hij gewoon beter in het leven staat en, en met plezier fietst. Alleen momenteel even zonder resultaat. Maar ik denk uiteindelijk dat dit voor hem een hele goede Tour is geweest... om eens even tot zichzelf te komen, even de druk van zijn schouders af... de druk bij anderen neerleggen. En alleen had ja, ik hoop dat hij rit zou winnen. Maar ja, dat is, dat is helaas nee, niet zo. Nee, maar zou hij, is dat wel iets voor de toekomst weer, om hem kopman te maken? Hmm. Ik, ja, zoals het nu staat niet, maar het zou best wel eens kunnen. Maar ik zou hem, ik zou hem, ik zou hem eerder gaan voor de wat kleinere rondes. En, uh, en misschien Spanje, maar de Tour zou ik niet doen. Hm. Ik wel. Ik zou hem gewoon voor de Tour weer inzetten. Een renner als Geersing behoort in de Tour. En ja, niet in wel al die andere rondes. Nee, hmm. hij moet daar wel rijden. Maar niet als kopman uh, van een grote ploeg om daar uh, het podium uh, te nou, moeten maar halen. Want je moet, kan we moeten niet een goede Geersing hebben. En Geersing was nu niet goed... En hij was in de Giro niet goed. Heel veel slecht weer op zijn gehad. Hij heeft dat niet verteerd. En dus we kunnen er nog een paar op noemen. Evans. Uh is dus ook nee. helemaal niet... Uh... Nee, maar andere jaren is het ook niet, heeft het ook niet gebracht wat het moest zijn. Terwijl het wel echt een ja, super talentvolle renners. Ja, heeft de, li Lichamelijke kwaliteiten heeft hij zeker. Want een andere wedstrijd laat hij het wel zien. Maar in de Tour, als je ook ziet de interviews die hij heeft als hij daar kopman is. Nou, dat is gewoon niet te doen. Hij is zo zenuwachtig en, en er ligt zoveel druk op hem. En hij, is, hij is to zit totaal niet lekker in zijn vel. Ja, dat je dan inderdaad moet afvragen of je in zo'n wedstrijd die druk aan kunt. Dat je niet misschien beter een andere rol kunt hebben. Dat wil niet zeggen dat je nooit meer een klassement rijdt. Maar dat kan best vanuit een andere positie zijn hè? Dat je een en de rit mee oh, ja, zit dat en uiteindelijk kan. toch in dat klassement komt. Ja. Maar om vanaf, uh, vanaf januari te zeggen... jij bent in de Tour de Kopman... ik denk niet dat die jongen daar gelukkig van wordt en daardoor presteert. Ik hm. denk dat Mollema eerder een koele kikker is. Die daar hebben we gezien die hij best goed mee omgaat. Denk je hebt er nog wel alle vertrouwen in volgens mij. Hè? Dat ja, moet er wel weer worden voor de Ik vind zo'n zo talent... Alleen ja, tussen de oortjes moet hij het, uh, het ook kunnen werken. En dat is, ja, daar is ervaring op doen. En uh, dat heeft hij al uh, verschillende jaren gehad. Ja, en ik vond dat hij altijd wel... ...behoorlijke goede redenen had... ...dat hij niet kon scoren toen met zijn vader. En blessures. Uh, en nu... ...Giro is het verstandig geweest achteraf. Ja. Kun je zeggen, hij heeft misschien voor de ploeg... ...helemaal niet hoeven rijden, maar ik denk voor zijn eigen ontwikkeling... ...een tour uit de weg gaan... ...ik vind dat niet goed. Een renner van dat niveau moet, moet, moet juist die dingen opzoeken... ...waar hij niet goed in is. En uh, een tour rijden, nu zonder kleerscheuren... ...door die tour heen komen... ...want dat is hem nu ook gelukt... Uh, want het beeld van uh, Geersink ligt er altijd bij. En uh, hij moet weer naar huis door valpartijen. Nou, dat heeft hij dus... Uh, tot op vandaag <laughs> is het best wel gelukt. Ja. Dus dan denk ik, ja, maar dat zijn <laughs> dingen... Daar word je sterker van. Ja. En dat heeft hij... Uh, uh, ja, dan kun je wel zeggen, ja, maar hij, hij rijdt al zo lang mee. Ja, maar dat heeft, dat heeft hij dan meer nodig als een ander. Nou, nou. Oké, okay, uh, we, we praten straks verder over andere zaken... die de afgelopen drie weken aan bod kwamen. Uh, we hadden de... We hadden, uh, wat is het? Hoeveel dagen heb hier eigenlijk gezeten? 23 is 23. het? 23. Dit is de 23 e dag. We elke dag een tourartiest met zorg uitgezorgd door uh, Herman Dahlers. Uh, dit is zijn <laughs> laatste keus. Radio voor de France. I see someone's cycling skills have not improved. Je me baladé sur l'avenue. Le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui.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 Aan minuut, il y a tout ce que vous voulez. Aux Champs-Élysées, deur toe!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 Daar moeten we uiteindelijk heen. De Champs-Élysées. Joe Dassin, is deze avond de tourartiest. Le Tweets, de Tour. Kees Dorrestein. Kees, welcome. ja. Uh, gisteren was er uh, één man die smaak gaf aan de etappe. De oude baas Jens Vogt. Toen hij nog de eerste keer de Tour fietste. Toen was Frankrijk natuurlijk nog gewoon plat. <lacht> en uh, daarom dacht ik, ik moet even een soort van kleine ode aan hem hebben. Mag ik uh, een oppenswepend Duitse muziekje, alsjeblieft? Tour. Nou, ik bedoelde eigenlijk een, een wat vrolijker muziekje. Ah, oh, niet meer van Ah, Jens, uh, die gaf toch mooi uh, gisteren show. Hij won niet, maar hij tweet nu wel heel veel daarover. Hij zegt. Toen ik gisteren tijdens de tour naar voren probeerde te komen... heb ik een rozenstruik geraakt. En daarbij tweet hij dan een foto met allemaal diepe krassen in zijn arm. Maar de tweet die hij daarna stuurt, dat is dan wel weer positief. Dan zegt hij, dat heeft mij direct wakker geschud. En dat gaf mij de adrenalinekick, waardoor ik uh, me mee kon met de ontsnapping. En ik ben blij met de pijn. En hij tweette nog heel veel meer. Ik pak er nog even eentje. Uh, hij zegt, deze tour heeft de mooiste plekjes van Frankrijk laten zien... Ik hou ervan. En sinds vandaag heeft hij echt een stuk of 10 à twintig tweets eruit gegooid... met allemaal foto's van de Tour. Je kan hem volgen op Ed De En uh, het is een heel leuk account uh, om te volgen. Dan even naar de Nederlanders, want die zijn heel erg blij. Robert Geesink zegt, uh, laatste dag van de Tour. Blij met het resultaat van mijn team en uh, met mijn prestaties. Ik zie er naar uit om mijn familie weer te zien. Wout Poel zegt, vandaag dan toch echt de laatste dag. Heel veel zin in. Morgen ook aan de start in Boxmeer. En uh, dinsdag in uh, Stiphout. Nicky Terpstra die is uh, wat geprikeerd. Hij zegt... Uh, ik heb het criterium Boxmeer afgezegd. Ik ga niet fietsen in een criterium dat mijn ploegmaat Cavendish belachelijk maakt. Uh, Bouke Mollema die zegt... Ik ben blij met mijn zesde plek. Dat uh, was het maximaal haalbare. En Laurens ten Dam zegt... Volgend doel... De Vuelta. En dan heb ik nog één foto. Die kan je nu zien op de webcam uh, op radio1.nl. Die gaat helemaal rond uh, vandaag. Die is uh, hartstikke trending. Want dat is de foto van de Sik van Peter Sagan. De showman van de Tour. Hij wordt ook al de Hulk genoemd. En uh, in ieder geval zijn baard is nu de Hulk. Want uh, die is hartstikke groen. Het ziet er niet uit. Maar het, is wel op zich, het past al bij hem. Het is wel een mooie stunt. En hij, uh, hij moet gewoon weer een mooie wheelie doen uh, over de Champs-Élysées. Mm -hmm. uh, vind ik. Ik denk dat dat heel lastig wordt op de Champs-Élysées. Nou, een het erenrondje, toch? Nou, het ja, Dankjewel, Kees. Moet hij wel eerst winnen ook. <middels> uh, Gio, weet je al wat de gemiddelde snelheid is dit eerste uur? Nee, nog niet. Want dat hebben we nog niet. Want we zijn nog niet eens een uur bezig. Dus is het lastig om die snelheid te geven voor het eerste uur. Maar ze zijn wel redelijk op tempo gekomen. Ze zijn al uh, aardig onderweg. Uh, eens even kijken hoeveel kilometer ze nu nog te rijden hebben. 115 kilometer. Ze hebben dus al bijna 20 kilometer afgelegd in deze etappe. En uh, nou, je ziet toch wel dat er redelijk nog tempo wordt gemaakt. Niet echt hard gereden. Maar het gaat toch wel harder dan de afgelopen jaren. En ik denk dat dat alles te maken heeft met de wens die de toerdirectie heeft uitgesproken. Van jongens, maak een beetje tempo in die eerste uren. Want dan komen we nog op tijd aan om die 10 rondjes op de Champs-Élysées af te leggen. Want als het donker wordt, dan gaat er acuut een streep door de ronden op de Champs-Élysées en Dan gaan we eerder afsprinten. Vandaar dus dat die renners denken... Weet die tien rondjes Champs-Élysées nemen we nog even lekker mee. En die bus van Orica Greeners is al binnen, hè? mag ik hopen? Uh, die goed, komt hier niet eens voorbij, oh, dat hebben ze goed geregeld vandaag. Die gaat de Plas La Concorde met al die andere bussen <laughs> okay. gaat ze daar opzij. En die hoeft vandaag gelukkig eens een keer niet door de finishboog heen. Dat is aan de ene kant ook jammer, want ik heb al meegemaakt dat het publiek massaal begon te applaudisseren als die bus er onderdoor was. <laughs> ja. okay. Die arme buschauffeur. <laughs> ja. Nou, volgens mij heeft hij, er, heeft hij er nog wat mee opgeschoten ook. <laughs> uh, want Jij... hij heeft zoveel belangstelling gehad. Hij gaat ook alle criteria. Uh, criteria Met bus, voorbij hebben de gehoord. Ja, geweldig. <laughs> Ook box meer, geloof ik. Als we daar nog willen hebben, tenminste. <laughs> nou, hij zit niet in de ploeg bij Cavendish, hè. Dus hij mag. <laughs> nee, ja. We zijn straks bij uh, buiten. Even voor... serieus, jongens. Ja, precies. Voor het volgende uur van Radio Tour de France. Tot na zevenen. A bientôt avec Radio Tour de France.